9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Het Rode Kruis is op zoek naar ruim duizend nieuwe vrijwilligers die EHBO kunnen verlenen. Door de instroom van vluchtelingen heeft de organisatie meer mensen nodig. Daarom start vandaag een campagne. De nieuwe vrijwilligers worden vooral ingezet bij de opvanglocaties voor vluchtelingen... maar ook bij EHBO-posten op evenementen. Zij kunnen daar mensen helpen met het verzorgen van kleine bloedingen, kneuzingen of schaaf- of snijwonden... Het mbo gaat honderden extra vakken aanbieden om leerlingen beter voor te bereiden op de praktijk. De scholen mogen zelf bepalen welke vakken voor hun regio het beste zijn. Zo bieden Groningse mbo-scholen het vak aardbevingsbestendig bouwen aan. En kunnen leerlingen verpleegkunde in Friesland het vak Fries volgen. Minister Bussemaker had het mbo en bedrijven gevraagd te onderzoeken waar studenten en bedrijven behoefte aan hebben. In het nieuwe schooljaar worden zo'n 400 nieuwe vakken ingevoerd op het MBO. Voor het eerst sinds de economische crisis zijn er vorig jaar meer mensen uit de grote stad vertrokken. Veel mensen zochten aan het begin van de crisis de grote steden juist op. Maar nu de huizenmarkt op gang komt, vertrekken ze volgens het CBS weer naar kleinere gemeenten. Er vertrokken vooral veel mensen uit Amsterdam. Maar ook inwoners van Utrecht en Den Haag verruilden de stad voor een plaats in de buurt. Rotterdam kreeg er als enige van de vier grote steden wel meer inwoners bij. China moet iets doen aan de overproductie van het land. Dat zegt de Europese Kamer van Koophandel in een rapport. Europese bedrijven hebben er last van dat Chinese bedrijven te veel produceren. Zo is het aanbod op de staalmarkt door Chinese staalbedrijven groter dan de vraag. Waardoor de duurdere Europese staalindustrie de producten niet meer kwijt kan. De Europese Kamer van Koophandel denkt dat het bestuur in China pogingen frustreert om de overcapaciteit in het land aan te pakken om de eigen industrie te beschermen. Het weernocht is bewolkt en het regent af en toe. In het Noordwesten wordt het vanmiddag droog en breekt later de zon door. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de rand staat nu nog op de A1 naar Amsterdam, tussen Hilversum Noord en Muidenberg. De A2 is dicht vanaf Amsterdam naar Utrecht, bij knoop het Oude Rijn. Vanaf Breukelen staat 6 kilometer. Het verkeer kan ombreiden via Hilversum over de A9, de A1 en de A27. De A2 Utrecht en Bos, tussen Geldermalsen en Waardenburg 4 kilometer. Op de A6 leden staat Muiden, 10 kilometer van Muidenberg. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen langs ombreiden tussen Rotterpolterplein en Battenverdorp.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 Held my hand, but I tossed it. Didn't understand. Is weer buiten vanmiddag hier in Salvoort. Dus de reden genoeg om lekker binnen te blijven en te luisteren natuurlijk naar CFM. Ik zeg nogmaals, Salvoort, goedemiddag. Het is even na drie uur. En welkom bij het tweede uur van dit programma. En die openen wij met uh, Shepard. Dat was Geronimo. Nou, Albert-Jan, wat gaan we nu twee allemaal doen? Ja, nou, het voetbal is uh, zeven minuten later begonnen. Ja, dan dat heb je, heb je goed in de gaten gehouden. Dus uh, de programmering schuift ook allemaal even zeven minuten op. Uh, wat gaan we het tweede uur doen? Nou, Wellicht iets later dan gepland, dan half, dan half, vi half vier. De evenementenagenda, dus houd uw pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Die uh, evenementen verdienen uw aandacht, dan kunt u gelijk even meeschrijven. Uh, rond de klok van uh, kwart over uh, drie gaan we weer uh, live schakelen met Joop van Es... Want bij de wedstrijd SV Zandvoort tegen Jos Watergraafsmeer... Tussenstand 0 tegen 1. Hmm. En we gaan bellen met de moeder van Daisy Correira. Correa. Correia, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, want volgende week zondag om half drie... is er een heel speciaal uh, concert in het theater De Krocht. En dat, uh, dat verdient uw aandacht. En dat heeft alles te maken met de Fado. Een klassieke muziekgenre. En die zijn oorsprong vindt in Portugal. Dus we gaan tegen de klok van half vier bellen met Manuela Correira over dat concert voor volgende week. Alles over de toegangskaarten en wellicht ook over de workshop die daaraan vooraf gaat en hoe u daaraan mee kan deelnemen. U hoort het allemaal later in dit uurtje, uur Zandvoort op zaterdag. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar je lokale zender ZFM. En uiteraard ook heel veel lekkere muziek in uur 2 van dit programma. En een danceclass zo op zijn tijd is best wel lekker. Wat dacht je van deze van Data En hier is de Sound of Music. En dat noemden ze nou een 12 een plaat die gewoon extra lang doorgaat. De single van Dayton hoor je uit de jaren 80 en The Sound of Music. Nou, die hoor je zeker ook bij CFM. Met niet alleen de oude plaatjes, maar ook wat nieuwere, waaronder deze van Fans Joy. Joy, dat was de Rick Tight. Dan blijft dat een uh, leuk plaatje? Ja, zodanig gaan we weer uh, naar jouw fris voor uh, de, het einde van de eerste helft van de voetbalwedstrijd. Gaat niet zo best voor SV Zandvoort, want we staan 0-1 achter op dit moment. Maar eerst even een berichtje en nog een uh, kort plaatje erachteraan. Kijk, de, de, de, de evenementenagenda is ook al weer behoorlijk aan het uh, gevuld. Maar de uh, uh, ondernemers kunnen zich ook weer inschrijven voor Culinair Zandvoort. Culinaire Zandvoort zal dit jaar in het weekend van 24, 25 en 26 juni... plaatsvinden op het Gasthuisplein. Enthousiaste horecaondernemers die willen deelnemen... kunnen zich tot 1 maart aanmelden. De voorbereidingen voor de 8e editie zijn al in volle gang.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 Formulier. En voor de gasten, zet u vast in uw agenda. 24, 25 en 26 juni is het dus weer tijd voor Culinair Zandvoort. En dat allemaal op het Gasthuisplein. Jaarlijks weer een mooi feest in het centrum.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 Und ich. Ich mich. Oder oder wir uns?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 De aantal der vermisten personen dramatisch angestiegen. De jüngste veröffentlichung der lokalen polizeibehörde berichtet van een weerderen tragische fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Ja, Joep, je bent weer uh, in de uitzending. Ja, Rob. Het nou, slot. De tijd denk ik, want uh... ...zoals ze goed als afgelopen zijn. En is probeert nu nog even dus een paar keer... ...die bal erin te krijgen met uh, allerlei mogelijkheden. Maar ze krijgen de kans ervoor... ...maar dat is niet gelukt. Uh, wat, wat, wat wel blijkt, blijkt de laatste kwartier 20 minuten dat uh, Joswaer Gasmeer gewoon het beter van het spel. Heeft. Het is een levensgevaarlijke ploeg. De gaan we vrije schoppen rondom het stadsvergebied bij Zandvoort. Die zijn levensgevaarlijk. Het is echt één keer een kopbal op de lat. Dan was er wel eens gefloten voor. Er gaat nog wel een keertje een uitbraak van uh, Joswater Gasmeer. Ja, je collega koper stond ervoor. Maar gelukkig. Hij uh, gaat via de keeper, via Zandvoort's keeper over de achterlijn. En er is nog een corner op het einde van die eerste helft ook nog. Maar dit heeft heel weinig in Van Want Stanford, dat, dat heeft het heel erg moeilijk. Uh, we hebben even heb geprobeerd te tellen. We hebben drie uh, standaard uh, basisspelers niet aanwezig op dit moment. Twee zijn er geschorst en één is er uh, geblesseerd. Uh, uh, Ronald Kamers is uh, geschorst. Justin Luiten is geschorst. En Max Aardewerk is geblesseerd. Die is wel aanwezig, maar die kan niet meespelen. En Nelke gaat waterzorg uh, weer om de eerste helft af te sluiten en die ik een corner nemen. Daar komt die corner aan. Uh, niemand kan erbij, gaat helemaal voorbij het doel van Zandvoort. Niemand kon erbij komen, ook de keeper van Zandvoort niet, maar hij is over de achterlijn gegaan. En Joris Miet mag die bal gaan in, inbrengen. Ik heb, ben benieuwd hoe lang het gaat duren, want er zijn vaak weer uh, zijn er spelers met name, dat zeg ik, alleen maar, van uh, de Amsterdammers die hebben, op de grond gelegen hebben. Uh, en uh, en oh, daar is het einde van, uh, hij ziet al van de schuizetten die het... Uh, ...toch omdat het wel een moeilijk heeft gehad. Sanford heeft in ieder geval twee gele kaarten gekregen... ...helemaal terecht, niks mis mee. <tok> maar Sanford zal in de tweede helft uit een andere fase moeten tappen... ...om hier alsnog drie punten te kunnen gaan verdienen. Maar dat zien we over een kwartier weer. Dankjewel Joop, en zo meteen komen we voor de tweede helft uiteraard bij Joop terug. Op dit moment dus een ruststand van 0 tegen 1... ...in het voordeel van Jos Watergraafsmeer. Zo dadelijk gaan we het hebben over uh, inderdaad het optreden in uh, Theater de Krocht... wat uh, volgende week gaat plaatsvinden. Maar eerst een lekkere danslesing van de Brothers Jansen. Hier is Stam. Zo hadden we de dancing shoes al nodig. En nou weer hè, met deze lekkere disco-klassieke van de Brothers Johnson. Je hoorde stamp bij CFM. Ja, van de muziek gaan we het hebben over muziek, eh, Albert-Jan. Ja, en wel een hele andere soort muziek. Een muzieksoort uh, die, die we niet zo vaak in Zandvoort uh, tegenkomen. En aan de telefoon hebben we Manuela Correa. Goedemiddag. Goedemiddag, Albert-Jan en alle luisteraars. Volgende week zondag om half drie. De Fado in de Krocht. Zo, hoe komen jullie erop om de Fado naar Zandvoort te brengen? Ja, als Zandvoort niet naar de Fado gaat, gaan wij naar het Zandvoort. <laughs> ja, nee, hartstikke leuk. Maar kijk, de, de, de krocht heeft een heel, staat bekend om zijn akoestiek. En uh, ja. hoe, hoe zijn jullie daar zo opgekomen om uh, het concert daar te gaan houden? Nou, wij weten natuurlijk uh, dat daar heel veel jazzconcerten plaatsvinden. Dus ik dacht van, nou, misschien wordt het tijd om daar ook iets anders te laten horen. Dus zo Ja, de fado. Kan je kan je de luisteraars die niet bekend zijn met deze muziek eens even uitleggen wat voor soort muziek dat is? Ja, dat is de Portugese blues, zegt Daisy altijd. En het is luistermuziek en daar zit de, de heimwee, de, uh, ja, de passie uh, zit erin. En, en, maar ook uh, de blije gedachten van het leven. Dus mensen hebben vaak een, een gedachte dat de vader wat somber is. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Maar het is in ieder geval prachtige luistermuziek. Ja, even voor de luisteraars. Daisy is je dochter. Uh, Daisy Correa is mijn dochter, ja dat klopt. Hoe, kon, hoe komt zij uh, aan uh, de link met de Fado... Ja, uh, het is uh, zo gekomen, Daisy die is een uh, vrij muzikaal meisje, uh, altijd gewij geweest, nou ja, meisjes is ondertussen een vrouw, maar uh, ze, ze was eerst met pop bezig, ze ging heel goed in de pop, uh, ze was serious talent bij 3FM en op een bepaald moment uh, ontdekte ze de Portugese fado in Portugal en dat ging ze ook doen en, en ze kreeg zoveel positieve respons in Nederland, dat ze dacht van, weet je wat, ik laat de pop, ik ga veranderen. Voor de Fado. En dat gebeurde toen ze een jaar of 18 was. Dus ja, vrij jong om toch ja, zo'n zo beslissing te nemen. Ja, je zei het al. De Fado is eigenlijk de Portugese blues. Het is, een, uh, heel, ja. Ja, het is, het is voor mensen die de Fado niet kennen. Een, inderdaad ja. even, een, echt een, een, een muziekgenre waar je echt even voor moet gaan zitten, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En, van, en genieten. Ja. Precies, het is geen, geen achtergrondmuziek of zo of, of dansmuziek. Het is echt muziek waar je naar moet luisteren. Ja, klopt. En nou, nou las ik in, in het bericht wat jij me toestuurde ook dat de, de voorafgaande aan het concert een workshop gaat geven. Ja, dat klopt. Daisy die is uh, zangpedagoge, die heeft uh, conservatorium gedaan. En dat doet ze vaker, ook om, om, om hè, een vaderworkshop te geven, ook om de mensen de kennis mee te laten maken. En er zijn mensen die soms denken, ja, ik zou het best eens een keer willen zingen, maar hè, hoe dit, uh, aanvoelt het aanvoelt etc. Dus dat vindt volgende week zondagochtend vanaf half twaalf, ook in de krocht plaats... En dan vertel Daisy in het kort over de Fado. En dan gaan ze uh, ja, met de mensen die, die geïnteresseerd zijn uh, een, een Fado leren zingen. Hey, dus dat het, is natuurlijk heel erg leuk. Maar, ja, het mooie is, is dat je dan een behoorlijk mooie intro hebt voor het concert... wat later op die dag ja. om half drie uh, begint. En dan heb je een stukje voorinformatie, om het zo maar eens te zeggen... Uh, ja. Stel dat de luisteraars en kijkers uh, A of naar die workshop willen, dat, uh, de, er zit wel een geldelijke vergoeding aan vast van 7,50 euro, ja. meen ik. En het kost... Ja, voor de workshops. Ja. Ja. En de mensen moeten zich ook wel aanmelden. Want uh, ja, uh, je zult begrijpen dat er niet al te veel mensen mee kunnen doen. Nee. Dus als mensen echt geïnteresseerd zijn, we hebben nu al een, een stel mensen... ...als ze echt geïnteresseerd zijn, dan moeten ze snel reageren. Ja. En inderdaad, het is een 57-vergoeding voor de workshop... ...en het concert wat uh, om half drie begint, kost uh, 15 euro. Uh, als mensen kaarten willen krijgen dan wel voor de workshop... ...dan wel voor het concert of voor beide... Ja. ...hoe kunnen ze ja. dat uh, kenbaar maken? Uh, ze kunnen het beste naar uh, info.daisykorea.com gaan. Ja, ze kunnen mij ook op mijn 06 bellen... maar dat is misschien toch onhandig om even mijn 06-nummer te geven. In ieder geval naar info.daisykorea. En Daisy, op het Engels, D-A-I-F-Y-Korea is C-O-R-R-E-I-A. Oké, okay, kan, kan je <laughs> nog één keer uh, dat, dat, dat, uh, die, e die e e-mailadres noemen? info.daisykorea.com En als ze naar www.daisykorea.com gaan, dat is haar site, en dan vinden ze daar ook een contactformulier en men kan via het contactformulier ook bij mij terechtkomen. Ja, dus een workshop van uh, half twaalf tot uh, één uur, en dan om half drie ja. begint het concert. De Workshop ja. 7,50 euro, het concert 15 euro. Maar de, ja. ja, de Fado, ik vind het, uh, ik, het is... Het is Echt, kijk, ik zei het in het begin van het programma. Van, ja, in Spanje heeft ze een flamingo en, en Portugal heeft ze ja. een fado. Maar het zijn ja. niet te ver, het zijn, het zijn echt historisch uh, gegroeide mu muziek, is het eigenlijk? hè? Absoluut, ja. En, en de fado is ook benoemd tot UNESCO werelderfgoed, cultureel werelderfgoed. Dat is een jaar of vier geleden geweest. Dus het, is, ja, het is prachtige muziek, dus ik zou zeggen: mensen, kom alle, Want ja, met zulk slecht weer buiten. Hè, kun je beter binnenzitten met heerlijk Portugese warme sferen. Ja. En wij zijn zo brutaal geweest. We hebben uh, een, uh, een muziekstuk van Daisy uh, op YouTube ge gevonden. waarop zij samen zingt met Stef Bos. Ja, geplaatst ja. door uh, Manuela, door jou en uh, Sorry, wat... dat hij ja. door jou is geplaatst op uh, YouTube. Ja, precies. Je naam staat precies, erbij ja. in ieder geval, dus ja. Het was... Ja, nee, helemaal goed. Maar ik had het jullie ook opgestuurd. Maar ja, nee, het klopt. Was het, was tijdens, het was een duet tijdens het uh, Sea Jazz Festival. Da waarom nee, hebben wij. Het was, moet ik even, even recht zitten? Dat was niet tijdens het North Sea Jazz Festival. Maar het was in de North Sea Jazz Club in Amsterdam. Dat, uh, Daisy, die heeft de haar laatste CD. Daar staat dit duet op met Stef Bos. En Stef Bos zong het live met Daisy tijdens haar CD-presentatie drie jaar geleden. Ja, van, en waarom zijn wij zo brutaal geweest om dat nummer te kiezen? Omdat Stef Bos in het Nederlands zingt, en Daisy uiteraard in het Portugees, maar dat is voor de luisteraars die de, de, de Fado-muziek niet zo goed kennen, kunnen dan aan de hand van de Nederlandse tekst de sfeer van het Portugees nummer uh, weer, uh, weer vinden. Vandaar dat we ja. daarvoor gekozen hebben. Goed, ik zou zeggen uh, heel veel sterkte met de voorbereidingen. Ja, dankjewel. Volgende week gaan we je dochter bellen. Ja, nou, wij hebben in ieder geval heel veel zin om jullie kant op te komen. En tot nu toe zijn de responsen goed, dus uh, ik hoop dat de, faal, uh, de zaal uh, goed vol zit. Oké, okay, nog heel veel sterkte met de voorbereidingen. Groetjes aan Daisy en uh, ja. volgende week spreken we haar. Ik zou zeggen, uh, bedankt voor dit, uh, dit telefonisch interview. Dankjewel, fijn weekend allemaal. Eerst gelijks. Dag. Deu veneno fora e de ti me acorar. Eu quero perder-te para de nova decanhar. E no lá perto penas aprender a te amar, a praça amar, praça mais. Voor wat ik voor jou voel Wat jij niet voelt voor mij De tijd neemt echt geen keer En elke dag vertrouw Alles komt en gaat Maar jij gaat niet voorbij Spreek niet van Fado-muziek bij CFM en volgende week dus live te horen. Gebouwde krocht begint allemaal om half drie... en de kaarten zijn daarvoor inmiddels verkrijgbaar. Jawel, nou, zo dadelijk de evenementagenda... maar eerst deze van Limbiscuit.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 De hoorde Limbiscuits en Behind Blue Eyes. Dat is inderdaad de Fado-muziek bij CFM. Volgende week, een zondag, gebouwde krocht. DC Korea treedt daar live op en geeft daar een workshop... waar iedereen aan mee kan deelnemen... Ja, en uh, ja, deze Korea die hoort uh, eigenlijk ook in de evenementagenda... maar die hoef je nou niet meer te doen natuurlijk. zit we zitten wel tussen hoor. zitten wel, stiekem ja, wel hè. stiekem, stiekem wel. wel. Tuurlijk. Oké, okay, de evenementagenda. Nou, iedereen pen en papier bij de hand. Ja, <laughs> gaan we. Allereerst uh, nog de expositie Sprekende Kleuren van kunstenaar Hans Wiesman... is nog tot 13 maart te bezoeken in het museum hier in Zandvoort... aan de Zwaluwestraat nummertje 1. Meer informatie over deze expositie en over alle andere exposities... en activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl. Www Vanavond om 8 uur bent u van harte welkom in de Williams Pub. Want dan is er een optreden van Nando Corridon en Maurice van Hoek. En uh, dat is een heerlijk uh, mooi optreden. En dat begint dus om 8 uur in de Haltestraat 44 bij de Williams Pub. Meer informatie over dit optreden en over alle andere activiteiten van de Williams Pub... kunt u terugvinden op uw website www.williamspub.nl www.williamspub.nl en dan is het na al die activiteiten morgenochtend lekker heerlijk fris wandelen. Want dan is het weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. Dat begint allemaal om 10 uur en dat duurt tot half 12. En de startplaats is zoals u gewend bent bij Cafetaria de Oude Halt Anytime. Dus morgenochtend lekker om 10 uur. Een frisse neus halen met het frisse weer. Dan maken we een bruggetje naar 26 februari. Dan is het weer tijd voor de zangavond. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Smartlappen en levensliederen meezingen met live accordeon. Liedboeken aanwezig en de toegang is uiteraard gratis. Dat allemaal op 26 februari vanaf 9 uur s'avonds in Café Koper. Meer informatie over deze zangavond en over alle andere activiteiten van Café Koper. Kunt u uiteraard terugvinden op uw website www.cafékoper.nl en op, uh, hebben we natuurlijk ook, uh, op 27 februari begint de Kids Adventure Week. Dan zijn de kinderen in Zandvoort de baas. Een hele week lang vol activiteiten. Bijvoorbeeld de stoere zaterdag, de sportieve zondag, de maffe maandag. De kinderen zijn de baas. En niet alleen uh, de baas in het dorp, maar ook in het gemeentehuis. Want de heuse kinderburgemeester Geija. Uh, zal al uh, op de voet volgen. En ze uh, is volgende week zaterdag de gast bij ons programma Goedemorgen Zandvoort. En die week erop komt ze al haar avonturen bij ons uh, aan de microfoon uh, vertellen. Dus een week lang de Kids Adventure Week van 27 februari tot en uh, met 5 maart. En dan gaan we uh, verder op 27 februari. Maar daarvoor gaan we naar het Circuit Park Zandvoort. Want dan is het de tijd voor de Short Rally. Het Circuitpark Zandvoort en de Stichting Autosportief... willen u 27 februari van harte welkom heten bij de zesde Rally Pro Circuit Short Rally... op het terrein van het Circuitpark Zandvoort. Dat allemaal op 27 februari van 8 uur s morgens tot 5 uur. Dus een hele dag genieten van autosport op het Circuitpark Zandvoort. Ook op 27 februari vanaf 8 uur s'avonds... is de season opening bij Beach Party... En dan hebben we het natuurlijk over Club Nautiek. Uh, hebben jullie ook zo'n zin in een nieuw seizoen op het strand? Dus de mensen van Nautiek ook. Daarom geven ze op zaterdag 27 februari een knalfeest. In samenwerking met Kim Zandvoort in de grote zaal bij Club Nautiek. DJ Mis, behalve is de, een bekende verschijning bij Club Nautiek, en zal het dak eraf draaien tot minder nacht. De entree is gratis, dus op 27 februari... Seasons Opening Beach Party bij Club Nautique. vanaf 8 uur s'avonds. Gaan we naar 28 februari, dan is het tijd voor de Fado. De Fado komt naar Zandvoort. En dat is een workshop die wordt s morgens om half 12 gegeven. En om, drie, om half 3 is het concert. Het concert kost 15 euro en de workshop 7,50 euro. Zoals u net hoorde in het programma, de Fado is eigenlijk de Portugese Blues... Voor mensen die, die de Fado kennen, zal het een hernieuwde kennismaking kunnen zijn. En voor mensen die de Fado niet kennen, een ontdekkingstocht door de geschiedenis van Portugal. Dat allemaal op 28 februari. De workshop om half twaalf en om half drie het concert van vijf. Dat kost dan 15 euro. Die kent Amelia Rodriguez niet. Na volgende week zondag kent u ongetwijfeld Daisy Correa ook. Dan nog meer muziek op de zondagmiddag. Want op 28 februari van vier uur tot zes uur. Bent u van harte welkom bij de stichting Studio Anthony... aan de Oosterparkstraat 44. Want dan is het weer de laatste zondagmiddag van de maand. En dan bent u weer erom hart, hartelijk welkom op de muziekmiddag... van Studio Anthony Zang met piano begeleiding bij de Open Haard. Dat allemaal uh, op 28 februari vanaf 4 uur bij uh, Anthony. Dan, hij was het eerste uur aanwezig. Hij zal nu wel doorregend zijn op de terugweg naar huis. Is het weer vanaf 4 uur een feest bij Talassa en wel jazz aan zee? En wel in het café-gedeelte. Het juttertje jazz geeft wederom acte de présence. Het wordt weer een swingende bedoeling. En als u een hapje wilt eten, is dat natuurlijk ook geen bezwaar. Meer informatie over dit swingende concert bij Talassa Jazz aan Zee kunt u natuurlijk terugvinden op de website ww.talassa18.nl. En dan tijdens de uh, uh, Kids Adventure Week is er op dinsdag 1 maart... organiseren de vrijwilligers van de recreade, de een Sante tijdens de Kids Adventure Week. Van 12 uur tot 3 uur is het weer een groot feest op het Raadhuisplein. Bij de diverse kramen kunnen de kinderen allerlei leuke activiteiten doen. Kaartjes zijn bij de kassa te koop voor 2,50 euro. En laat je bij de kassa de stempelkaart van de VVV Zandvoort zien... dan krijg je ook nog eens een keer 50 cent korting. Tot zover. Dankjewel Hobart-Jan. En uh, wil je de evenementen op je gemak nalezen? Dat kan via de CFM-app die gratis te downloaden is... in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zalvoort en download onze app. Blijf je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Hier is Lucas Graham. Once seven years old, mama told me... go make yourself some friends so you'll be lonely... once seven years old.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 Writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seems to bore me. Cause only those.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 Yourself some friends or you'll be lonely once I was seven years old. Zo' mooie plaat deze van Lucas Prime: je hoorde hem uh, bij Sevam dat was 7 uh, years. We gaan eens dus even... Geen, geen verbinding met uh, Duitsersveld? Geen verbinding, we blijven proberen. Maar we nou, blijven proberen. Maar ik ben nog even twee uh, nagekomen berichten met betrekking tot evenementen. Agenda. Was hij niet lang genoeg dan? Ja, de Beatles was ik helemaal vergeten oh, ja. natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. De Beatles volgende week, zaterdagavond vanaf 9 uur. De After Beatles live bij Laurel en Hardy. Dat wordt weer een hele mooie Beatle-avond. Onder leiding van onze collega Ruud Janssen. En nog even ook een bericht ten aanzien van het Fado-concert op de 28ste. Je kan ook kaarten bij de, aan de kassa bij de krocht verkrijgen. Zijn ze ook verkrijgbaar. Oké, okay. helemaal op de hoogte. Dankjewel. Die boy Joop Fris, daarbij in het voetbal, de tweede helft van uh, vanmiddag... tegen Jos Watergraafsmeer. Hoe is het daar, Joop? Koud. Koud, Koud. en het is regenachtig. Het is verschrikkelijk. Het is helemaal niet prettig hier. Bleh. Ik wil eigenlijk weg. ik wil naar basketbal, want daar is het lekker warm. Maar goed, daar zijn we nog niet. Straks gaan we naar het basketbal toe. Um, Vooralsnog is die tweede helft is nu uh, twee, 17 minuten oud. En Zandvoort is um, eigenlijk, niet als herboren. maar beter die, uh, die kwijtkamer uitgekomen naar de rust... ...als in het begin dat ze er naartoe gingen... ...maar ze hebben nog steeds... Uh, um, ...eigenlijk... ...één hele grote kans van, wat ik het zo zeggen... ...en het was Maurice Mol die dat... ...die, die creëerde... ...hij kwam alleen op de keeper af... Hij had alleen nog een, een tegenstander die op de gelijke hoogte naast hem speelde. Hij had alleen maar de hoek voor het uitzoeken. Hij speelt hem bij een eigen speler nog eventjes dwars. Dat het hem. Echt, dat hem. Maar in dit geval had hij echt egocentrisch moeten zijn. En zelf uh, proberen die bal erin te krijgen. Dan was het waarschijnlijk 1-1 geweest. Het is niet zo. Hij legde hem wel breed. En uh, ja, werd hij werd gewid. een schot. Oh! Oh! Een schot. ver verre schot. Van Maurice Mol. Een meter of tien. buiten het strafstofgebied. En die ballen gaan net over de lat heen. Kijk, Sanford speelt nu met de wind in de rug. Het behoorlijke wind in de rug. De stevige wind, want de, de vlaggen staan hier echt behoorlijk strak. En dat moet je gewoon proberen. Dat soort ballen moet je proberen tot score te komen. Want ze liggen echt met z'n helft voor het gat. En ze komen nu nog maar weinig over de helft... ...om het zanderen van helft uit. Neem nu niet waarlijk want het zit iets in mijn keel. Straks gaan we verder. Op het ogenblik is het nog steeds 0-1 en we spelen in de 64ste minuut. En zometeen in het derde uur van dit programma komen we terug bij Jofrenes. Het vervolg van de wedstrijd. waar nog steeds 0 tegen 1 staat. Dus werk aan de winkel voor Zandvoort 1. Zometeen het volgende uur met meer muziek en informatie. En natuurlijk ook de vaste items. Zo, er zijn het dier van de week en het gedicht van de dag. Blijf lekker luisteren op deze regenachtige zaterdagmiddag naar CFM. En naar het nieuws en weer van 4 uur, dan spreek je ons weer. Meekijken kan trouwens op wwwcfm livenl What will you do when Lonely. No one waiting by your side.